Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet maakt extra geld vrij voor de aardbevingsslachtoffers in Groningen. Het gaat om 680 miljoen euro. Dat geld is bedoeld voor gedupeerden van de gaswinning... en het repareren van de huizen die kapot zijn gegaan door de aardbevingen. Het extra geld voor Groningen is onderdeel van een nieuwe voorjaarsnota. De ministers hebben weken onderhandeld over de nieuwe plannen. Zo wil het kabinet van volgend jaar het minimumloon sneller laten stijgen. En er is meer geld vrijgemaakt voor defensie, want dat was nodig, vindt defensieminister Olongren. Ik vind het echt historisch. Het is gewoon een, een groot bedrag waarmee we een stevige krijgsmacht kunnen bouwen. Waarmee we als Nederlands onze rol in de wereld ook weer kunnen spelen. Oekraïne is begonnen met het versterken van een deel van de grens met Belarus. Volgens de, uh, langs de hele grens zijn betonblokken geplaatst om te voorkomen dat Russische troepen opnieuw die route zullen gebruiken om het land binnen te vallen. Belarus is een van de trouwste bondgenoten van Rusland. Onder meer via dat land vielen Russische troepen eind februari Oekraïne binnen. In Duitsland zijn 30 tot 40 mensen gewond geraakt door een windhoos. 10 van hen raakten zwaar gewond. Door de windhoos vielen bomen om, potsten auto's op elkaar... en vielen talloze dakbannen van daken. De schade wordt in de miljoenen geschat. Bewoners worden opgeroepen om thuis te blijven tot de wegen weer veilig zijn. En in de wereld van de eindexamens kreeg het LAX vandaag opnieuw twee opvallende klachten binnen. Een leerling uit Friesland klaagde dat een geit op de gang voor overlast zorgde. En een andere klacht ging over een surveillant die een plastic zakje oplies en daarna liet klappen. In totaal zijn er 22.000 klachten binnengekomen, maar weinig daarvan zijn van VMBO'ers. Hoorden onze collega's van Stories. Nee, eigenlijk ik wist niet eens dat je überhaupt een klacht kon indienen. Ik hoorde het van een vriend van me en hij heeft wel een klacht ingediend. Maar ik denk wel dat het voor de joke was. Maar ik weet niet of je serieus was. Het laks waar de alle klachten binnenkomen weten niet precies waarom VMBO'ers minder klagen. Het zou kunnen omdat VM VMBO'ers nog toetsen moeten maken. Of omdat ze jonger zijn dan HAVO of vwoers. En deze jongen staat er sowieso chill in. Het is gewoon leren. Het is gewoon je best doen ervoor. Alles voor geven. En dan komt het wel goed. Het weer vannacht in het noorderkant op een lichte bui. Morgen bewolkt. Af en toe een zonnetje. Dan tussen de 16 en 20 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in Zfm. ZFM. Met nu het weekend in.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 ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Nee mier, dat kun <zorgaan> je er اونیے بہار منڈیاں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 Baby, maybe the problem. Okay, see, point you. a little finger, and just take a little finger, and just point it in the mirror, baby, maybe problem. Ook in de zomer. Is jouw keuze ZFM. Get Ja. naambaar van de zonsondergang, dus pak je, pak je radio, ben naar het en zet hem op 106.9. 106.9 Zfm. ZFM, 24 uur per dag hete zomerhits. Elektriker, Salza. Too much. Thoughts of us remained untouched. Keep them safe like inside.